8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door met de mix van nieuws en sport. Opnieuw een volle studio vanavond met gasten van divers pluimage. En natuurlijk gaat het over de toer, maar ook over groen rechts. Eerst het nieuws van NOS. Hier is Rasheed Finch. Goedenavond, de vier bergbeklimmers die na de dodelijke lawine op Mont Maudie in de Franse Alpen werden vermist, zijn in leven en terecht, meldt de politie. Twee klimmers blijken een andere route te hebben genomen. De twee anderen zijn de berg überhaupt niet opgegaan. Daarmee blijft de dodental op negen staan. Provincie Limburg wil opheldering over een lekkage... in de kerncentrale in het Belgische Tianj. De provincie noemt de berichten uit Belgische media... dat er al jaren radioactief water lekt, zorgwekkend. De kerncentrale ligt aan de Maas, ten zuiden van Maastricht.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 FNV-bondgenoten en de ondernemingsraad van Overslagbedrijf ECT geven tegenover RTV Rijnmond toe dat er veel emotionele telefoontjes zijn binnengekomen. De bond biedt excuses aan. De leden krijgen binnenkort een tweede brief met uitleg. De Tweede Kamer staat achter de miljardensteun aan noodlijdende Spaanse banken. De eurolanden willen die banken 100 miljard lenen. En mogelijk wordt de eerste 30 miljard nog deze maand overgemaakt. Een ruime meerderheid gaf minister De Jager vanmiddag steun voor de maatregel in de Kamer. Voorstanders benadrukten dat Spanje aan zware voorwaarden moet voldoen... en dat bestuurders geen bonussen meer mogen krijgen. In Almere is een boer opgepakt voor het dumpen van een enorme lading uien en aardappels in een bos. De politie kwam hem op het spoor na een oproep op Twitter. Eerder deze week vonden boswachters duizenden kilo's aardappels en uien in een bos bij Almere... Een oproep via internet leverde verschillende tips op van mensen... die de man s'nachts hadden zien rijden in het bos. Volgens de politie heeft de boer bekend. Hij zal de groente zelf weer opruimen. Binnenkort moet hij voorkomen bij de rechter. Waarom hij de aardappelen en uien gedumpt heeft, dat is niet duidelijk. Rabo-renner Robert Geesink verlaat de Tour de France. Hij is de vierde Nederlander vandaag die niet verder gaat. Geesink finishte in de elfde etappe een half uur na de winnaar... de Fransman Pierre Roland. Geesink had veel last van verwondingen van een eerdere valpartij... Zijn ploegmaat Bouke Mollema hield het vandaag na een uur voor gezien. Ook de renners dieuwe Westra en Rob Ruijg stapten uit de Tour. Gele drager Wiggins deed daarin tegen vandaag goede zaken. Hij vergrootte dus zijn voorsprong op titelverdediger Evans. Het weer tot slot. Vannacht bewolkt en regenachtig. Temperaturen tussen de 10 en 13 graden. Morgenochtend blijft het grijs en regenachtig. Ook in de middag buien. Het wordt zo'n 18 graden morgen. Zaterdag ook vrij veel buien. Zondag minder regen. ABB verkeersinformatie: er staat één file op de H1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Blarikum en meer vijf kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Onze gasten vanavond, weer vrouwen Willemijn Hoeberg, VVD-prominent Pieter Winssemius en honkbalcoach Robert Eenhoorn. En iets voor half negen natuurlijk, Filemon Wesseling. En er vielen al drie Nederlanders uit vandaag tijdens de rit en er is er weer één bijgekomen. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, want Robert Gezink stapte uit de Tour, u hoorde het net in het nieuws. De renner van Rabobank reed de bergetappe van vandaag nog wel uit... maar kwam daarna tot de conclusie dat hij morgen niet meer opstart voor de twaalfde etappe. Steven Dalenboud sprak met Gezink kort nadat hij zijn besluit had genomen. Je hebt besloten uh, de pijp aan Maarten te geven, zeggen ze dan. Hoe ben je vandaag uh, tot het besluit gekomen? Ja, natuurlijk in samenspraak met, uh, met de mannen van... De...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 het is geen klein rondje wat je hier aan het draaien bent. Het zijn de allerbeste mensen, van de renners van de wereld, die tegen elkaar opnemen. Uh, Over loodzware parcours. Uh, om daarbij ook nog van uh, zo'n klappen te herstellen, dat, uh, dat, blijkt, uh, dat blijkt heel erg moeilijk. Nou heb je die beslissing genomen hier boven op de berg na die etappe van vandaag. Uh, je staat hier geleund tegen een auto, de beslissing uit te leggen. Wat voor gevoel hoort daarbij? Ja, een ontzettend uh, rot gevoel natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, je bent hier gekomen met grootste plannen. Net als, net als vorig jaar, uiteraard. Maar, uh, uh, door een uh, ontzettende uh, rotdag waarbij uh, onze hele ploeg te, tegen het asfalt slaat. Uh, uh, ja, zijn voor ons in ieder geval uh, als renners de kansen om, om, om er zo'n mooie tour van te maken. Als dus wat we wilden, die zijn verkeken denk ik. En, uh, en dan hebben we nog een uh, heel aantal dagen geknokt, maar uh, blijkt het eigenlijk tegen weten in. Ja, daar ben ik. En behalve Geestink stappen, stappen ook Bouke Mollema, Rob Ruig en lieve Westra niet meer op het zadel. Ze gaven tijdens de etappe de strijd op. Later in deze uitzending komen zij natuurlijk nog aan het woord. Ja, er wordt vanavond ook gevoetbald, je zou niet zeggen. Maar in de eerste voorronde van de Europa League won FC Twente vorige week al met 6-0 van Santa Coloma Uit Andorra komen die. Om half acht is er in Andorra afgetrapt voor de return. En daar staat het inmiddels 3-0 voor FC Twente. Een benutte strafschop van Willem Jansen. En doelpunten van Peter Wischoghoff en kleiner Platt. Goed, uh, we gaan uh, een rondje langs de velden maken hier aan tafel. Zoals wij dat noemen. Uh, we zitten naar de, een gemeenschappelijk onderwerp. Uh, we zitten zoeken. En we zitten een beetje te denken aan het doorzettingsvermogen. Willemijn Hubert, weer vrouwen. Hoeveel, hoeveel doorzettingsvermogen heb je uh, moeten hebben om te komen waar je nu bent? Oh, ja, dat is een tricky vraag. Maar ik denk toch aardig, aardig wat. Ja? Ik had namelijk nooit verwacht dat ik dit werk zou gaan doen uh, bij de NOS als presentatrice. Als iedereen vroeg van, nou wat doe je, ik studeer meteorologie. Oh, dan ga je straks uh, later op tv komen. Uh, nee, dat is echt niet dat, mijn ambitie. Dat was maar, niet je ambitie? Nee, nee, nee, nee. nee. Maar het, uiteindelijk liep het uh, toch zo. Uh, dat heeft uh, ja, in het begin natuurlijk veel hoofdbrekers gekost. Ga ik dat nou wel of niet doen? En, uh, is er een ja, moment, de uitdaging helemaal is, is, is er een moment geweest dat je dacht van nou, ik doe het niet. En dat je dan toch moet het doorzetten en dat het uiteindelijk toch is goed gekomen? Ja, dat was bij de, bij de screentest uh, misschien wel het meeste. Ik ging er eigenlijk heen van nou nee, nee dit ga ik niet doen. Ik ga gewoon genieten van die screentest. En ik vind het leuk om hier te zijn en het allemaal een keer te zien bij de NOS. Maar het gaat hem niet, uh, niet worden. Maar ik wil wel de beste screentest neerzetten die ik in me heb uh, op dat moment. Ja, nou ja. En het resultaat is het dat ik er toch zit. Ja. Ja, het gaat met het oog op de Nederlanders uh, in de Tour natuurlijk ook over uh, doorzetten. Mm. Pieter Winssemius, um, uh, prominent VVD-lid, oud-minister. Uh, u bent zelf fanatiek hardloper, uh, politiek carrière gemaakt. Wat is het geheim van doorzetten? Uh, niet nadenken. Als je eenmaal begint, moet je gewoon doorgaan. Dus dat is een vorm van discipline, maar ik denk dat... Uh, misschien wat meeste doorzetten had ik nodig toen ik studeerde. Ik vond het een ontzettend duffe studie eigenlijk de eerste drie jaar. Welke studie was natuurlijk Natuurkunde. En na drie jaar vond ik het leuk, omdat je dan begint er wat van te weten. Dan wordt bijna alles leuker als je begint te weten of op iets begint te kunnen. Maar daarvoor moet je ontzettend veel investeren voordat je iets kan. En uh, als je dan gaat nadenken, dan ben je klaar. Dus je moet eigenlijk een beetje een, een vorm krijgen van... Uh, moh. Je hebt besloten te doen en dan moet je het ook maar gaan doen. Ja, en kun dan... je dat ook leren of moet dat in je zitten? Um, ik denk dat je wel kan leren, maar het is, helpt wel als je daar wat coaches bij hebt. Of, en de coaches, die gaan dus in brede zin. Dat kunnen je ouders zijn, dat kunnen leraren zijn, dat kan een eerste baas zijn, dat kan van alles zijn. Een voorbeeld, in je team van iemand die, die dat doet, dat, dat helpt enorm natuurlijk. Ja, nee, absoluut. Ja, Robert Eenhoorn, als er iemand is die heeft geleerd uh, hoe je door moet zetten... dan ben jij het wel. Je hebt de Amerikaanse cultuur uh, ja. helemaal hè, als honkballer uh, mogen opsnuiven. Je bent nu directeur van de Honkbalbond, je bent honkbalcoach geweest. Zit het, heb, je, heb je dat inderdaad bij de Amerikanen helemaal mogen opsnuiven? Heb je het helemaal in je DNA kunnen krijgen? Die mentaliteit? Ja, nou, je moet het wel. Want euh, euh, laten we zeggen, het honkbal heeft me het systeem zo gemaakt... He, waarin je als jonge speler 142 wedstrijden en 150 dagen moet spelen... en later zijn het 162 en 180 dagen... dat als je niet intrinsiek gemotiveerd bent... en niet die stip op de horizon blijft zien... dan, uh, dan hou je het daar uiteindelijk niet, uh, niet vol. Zo heeft men er gewoon het systeem gemaakt. Met, denk ik, in hun achterhoofd... van, nou ja, goed, degene die dan uiteindelijk boven komen drijven... die zullen dan mentaal ook wel sterk genoeg zijn om, uh, om dat vol te houden, ja. ja. En toen je vanuit Nederland <laughs> daar kwam... was dat iets wat je moest leren of zat dat al in jou? Um, nou ja goed, ik, ik denk dat ook natuurlijk een deel in mij zat. Ik wilde gewoon heel graag uh, slagen. Uh, maar ik heb ook wel wat moeten wennen daar natuurlijk. Omdat ja. toen ik hier zat, was ik op elk niveau de beste. Want zo gaat dat als je uh, vanuit Nederland naar Amerika vertrekt. En daar kwam ik in één keer tussen uh, heel veel spelers die, laten we zeggen, net zoveel talent hadden. En uiteindelijk ook uh, hetzelfde doel voor ogen hadden. En dan wordt het toch wel uiteindelijk een. Uh, ja, race of de uh, fittest. En in ja. dit geval mentaal ook. Ja, even uh, tot slot. Hoeveel doorzettingsvermogen moet je hebben... om de Haarlemse honkbalweek nog gezond te houden? Gezond te houden? Ja. Wat bedoel je met gezond houden? Nou, heel veel uh, sporten krijgen het gewoon niet meer rond... vanwege de sponsors. Basketbalweek bijvoorbeeld. Ja. En ja. Jullie, uh, jullie blijkbaar wel, want die begint komend weekend nou ja, goed, kijk, Haarlem Zommerweek is een prachtig evenement... wat, wat een soort van uh, traditie ook is in de hombasport. Er zijn twee toernooien in Nederland. Je hebt de Worldport Tournament en je hebt de Haarlem Hommelweek. Nou, de Haarlem Hommelweek uh, is natuurlijk uh, het eerste toernooi... wat er ooit uh, internationaal georganiseerd is in Nederland. Daar zitten altijd al een kern van mensen... die daar gewoon, uh, zolang ze niet dood zijn, uh, naartoe blijven gaan. Eh, en uh, ja, het is een prachtig evenement. Met dit jaar ook hele goede uh, uh, tegenstanders. Ja, dus het evenement verkoopt zich, zichzelf. Nou, ja, daar een je doorzetting van moog. Ja, nou, de sfeer is toch een aparte sfeer. Ik ken, ik ken weinig mensen die er een keer geweest zijn... die zeiden dat ze daar geen leuke tijd hebben beleefd. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ik ben er een tijd ook geweest. Moorpel heeft dat helemaal. Hè? Toen we middelbare school zat ging je met de brommen naar Amsterdam. En Toen ging het Nederlandse team spelen tegen Italië. weet ik wat. Dat was geweldig. En als je dan de klap aan Amerika er extra op krijgt... dan is dat inderdaad een ontzettend leuke sport. Dit is de Radio 1 sportzomer. Het Herman van der Zand en Robert Meijer. Radio1.nl kunt u meekijken in de studio. En uh, had u ook de clip kunnen zien van David Bowie? Het nummer Let's Dance uit 1983, u weet wel, die clip met die rode schoentjes. Fiel in de wiel. Over rode schoentjes gesproken. gesproken. Filemon Wesseling. <lacht> <lacht> Bonjour ik Wat een slechte overgang. <lacht> ik heb wel een rode plopkap. <lacht> oh, dat dan weer wel. Ja, goed, nou, de rode trui zal je ook niet krijgen, denk ik. Zeg, je hebt vandaag nee. weer een, een reportage uh, gemaakt. Uh, wat heb je vandaag gedaan? Nou, ik heb ten eerste natuurlijk heel aandachtig die etappe uh, bekeken. En ik zat me te irriteren, jongen. Dat die vroem, die was natuurlijk gewoon het sterkste, dat zag iedereen. Maar die werd echt uh, door de ploeg teruggefloten. Ja. En uh, een tijdje geleden had ik knaaf ook heel uitgebreid gesproken. Toen legde ik hem dit voor, van ja, wat nou als vroem er vandoor gaat? Hij zei, dat gebeurt niet. Ik zei, ja, maar hij is heel sterk. Hij zei nee, dat gebeurt gewoon niet. Ze willen gewoon niet bij Sky dat uh, Vroom gaat winnen. Een echte Brit, want dat is Wiggins, die moet de Tour winnen. En toen dacht ik, die irritatie, dat is eigenlijk ook wel weer het mooie van de Tour de France. Want dan kan je daar nog uren over doorpraten. Zometeen komt Hank Kok van de NOS, daar gaan we nog altijd wat zeveren. En ik weet zeker dat we het hier nog heel lang over gaan hebben. Die wat irritatie, ga je doen? Je, gaat, is... o, je gaat iets zeveren. Ja, of hoe zeg je dat? Zeven, zo noemen wij dat in de achterhoek. Ja. <laughs> gewoon gewoon door, doorzeuren, doorpraten oh, oh, ja, over wat er okay. allemaal gebeurd is. <laughs> ja. En dat is ook mooi van wielren. Daar kan je eeuwig over doorpraten. Zo'n pupil die dan zijn meester overstijgt, dat is, vind ik wel, toch wel mooi. Ja, dat is wel een patroon wat je, wat je de hele tour uh, gaat zien. Hè? Je ziet ook van Garderen die Evers op sleeptuin moet nemen. Roland ja, die, ja. die, die Veclaire uh, overvleugelt eigenlijk. Ik denk dat je een, een mooi thema te pakken hebt, Filimon. Ja, ik, ga, ik, ga, ik wilde morgen echt iets over gaan doen. Je zag natuurlijk ook Ries en Oer, daar zag je het ook. En vroeger Le, Le Mans en Hino. Ja. Het is een vast thema in de Tour de France. Maar daar ging mijn reportage niet over. Oh nee. Uh, nee, over heel iets anders. Ik was bij de start in Luik en toen sprak ik even met Karsten Kroon... de wielrenner van Saxo Bank. En die zei iets, even tussen neus en lippen door, maar het is blijven hangen. Die zei, ik vind de Tour niet leuk... En ik had het ook al gelezen in een interview van Robert Geesink... dat hij ook zei van ja, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vind ik de Tour niet zo leuk. Dus ik dacht, ik ga ze een rondje maken in het peloton en aan de renners vragen of ze de Tour wel leuk vonden. En ik begon bij Karsten Kroon om te vragen of hij dit jaar de Tour nog steeds niet leuk vindt. Ik moet eerlijk zeggen dat dit eigenlijk de eerste keer is dat ik het wel naar mijn zin heb. En waar dat precies aan ligt, dat weet ik niet. Misschien omdat ik zelf het idee heb dat het de laatste is... Als je nu bijvoorbeeld aan Robert Geesing zou vragen: Robert, hoe zou je erover denken om nog tien keer de tour te rijden? Dat hij er niet aan moet denken. Nee. Dus uh, mis, je, mis je dat het dat wel is? Uh... Waarom zei je dat toen? Nou, ik ben een klassieke renner en ik, ik kan me niet iedere dag helemaal uit elkaar trekken. Dus ik moet mijn dagen afwachten. Ja. En dan proberen mee te zitten in een ontsnapping. net zoals gisteren zit ik mee in een ontsnapping. Maar dat, dat is gewoon volstrekt onmogelijk. Want er zit er gewoon uh, ja, je moet een klim van 25 kilometer over. Ja. En er zitten goede klimmers mee, dus dat, dat gaat gewoon niet. En uh, al die interviews, vind je dat wel leuk? Ja, zeker met jou. Dat vind ik echt fantastisch. Ik krijg kippenvel nu. Dank je. Dan krijg een tientje nu. Oké, okay, zoals beloofd. Okay. Ja, promotie voor jezelf kost af en toe wat centen. Wijsheid komt met de jaren dus. Laat ik daarom eens naar een echte oude rot gaan. Vindt ploegleider Koos Moerhout van Rabobank de Tour wel leuk? Jawel, het is, de Tour is wel leuk, maar je moet er wel tegen kunnen omdat het wel een, de enige wedstrijd is waar je echt drie weken lang geleefd wordt. Er is enorm veel media, enorm veel publiek, dus dat, is wel, uh, dat maakt het wel dubbel zo zwaar ten opzichte van een Ronde van Italië en een Ronde van Spanje. Wat is het verschil voor een renner om de Giro te rijden in vergelijking met de Tour? Um, nou ja, jij, jij staat hier nu ook bij de, de Rabobus uh, voor de start. Ja, kijk maar om je heen. Er staat enorm druk met media, met toeschouwers. Ja, dat heb je normaal helemaal niet. Ik kan me nog een ronde van, de Spanje, van Spanje herinneren die we met de ploeg wonnen met Dennis Wendtjof. Ja, dat was het laatste weekend, dus Dennis stond al in het geel. Ja, er stonden drie journalisten te kijken en voor de rest eigenlijk geen publiek bij de bus. Dus. Kon jij je als renner verheugen op de Tour? Ja, absoluut. Maar het was ook wel zo, eenmaal ik er was, bouw ik ook zo snel mogelijk weer weg. Nou, dat geldt niet voor mij. Voor mij mag de Tour wel zes weken duren. Maar wat zijn dan die vervelende zaken in de Tour? Pieter Wening, renner bij Green Edge. Het zijn vooral dingen zoals sponsors en zo die, die even, die even gedag komen zeggen. Maar ja, toch even, iedereen die komt toch even een handje geven. Zo. Het, is, het is toch minder rust, laat ik het zo zeggen. Iedereen komt eigenlijk wat tijd van je stelen. Ja, sowieso is het eigenlijk. Dat is het beste uitgelegd, ja. ja. Alles bij elkaar genomen, is het leuk of niet? Het is wat anders dan natuurlijk een uh, vakantietje vieren en uh, lekker een biertje drinken. Moet ik moet ook eerlijk zijn, ik ben ook weer blij dat deze drie weken zijn afgelopen. Zo is het ook wel, maar uh, ja, het is voor ons gewoon het grootste evenement. Dus als wielrenner moet je hier en wil je hier gewoon graag bij zijn. En dat geldt ook voor de journalisten. Mooi hoe enthousiast die had het is. Ik ben erg benieuwd of dat ook voor Robert Geesink geldt. Ja, ik heb hele mooie herinneringen in de Tour, dat zeker. En, uh, ook dit jaar al hele leuke dingen gedaan en uh, ja, mooie dingen laten zien. Maar, uh... Hoor hem maar. Ja, ik zeg maar, uh, inderdaad. Op momenten uh, loopt het zeker niet zoals ik, uh, zoals ik gehoopt had. En dan is het, uh, is, het, uh, is het minder leuk, inderdaad. Wat zijn de minst leuke momenten van de Tour de France? De minst leuke zijn die, die, die, die momenten dat je op het asfalt ligt, denk ik. <laughs> al die media-aandacht? Zeker als het goed gaat is het heel erg leuk om ook, ook te vertellen hoe fantastisch het was en hoe lekker je berg op en hoe, hoe mooi het liep, ja zeker. Met dit soort interviews, dat is wel uh, een minder leuk gedeelte van jouw job. Ah, dit is het eerste interview van mij met jou. Op zich gaat het nu toe nog vrij goed, vind ik. Nou, dat voelt ik nog wel meevallen hoor. Altijd als je terugluistert, dan hoor je nog wel wat verbeterpunten. Maar ja, iemand die de Tour zeker niet leuk vond is Sebastian Langeveld. Even tijdens het warm fietsen vragen wat er niet leuk aan was. Ik ging toen gewoon op hele jonge, of jonge, jonge, jonge leven de Tour in. En ik heb daar zo verschrikkelijk afgezien dat ik uh, meer als, nou grap niet, maar meer zoiets van nou dit hoeft voor mij niet meer. Er komt gewoon heel veel op je af en uh, ja vooral uh, het publiek, de media, uh, dat is gewoon tien keer groter als in elk andere koers. En daar moet je even mee, uh, mee om leren gaan. Ik zeker, ik rijd nu bij een buitenlandse ploeg dus voor mij is het al maar iets minder. Maar als je als jonge Nederlander bij Raalbaarheid, ja is dat wel iets waar je mee leren, moet leren omgaan denk ik. Mooi, de Tour als leerschool. En dan nog even voor het goede gevoel naar Rabo-renner Bram Tankink. Nou, weet je, op zich ja, van af van kind we vroegen de wil jongens, vond ik dat fantastisch om zo'n berg op te rijden met een fiets. Dat had je zeker nog nooit gedaan. Nee. En nu, uh, ik ga proberen dat gevoel weer terug te krijgen, weet je wel. Als een kindje een berg over maar rijden, en dan drie bergen lang. Ik hoop dat het gevoel terugkomt vandaag. Ja, zeker. Hij met, met heel veel Nederlands publiek aan de kant, dan gaat het, uh, gaat het ook wel een stuk draag samen maken. gaat wel leuk. Gaat het wel leuk zijn. Misschien gaan ze, gaan ze je een beetje duwen. Ja, nou soms vraag ik dat wel. Ik spaar ook allemaal lege bidonnen op en die geef ik alleen. Weer, en dan zeg ik uh, duwen voor een bidon. <laughs> ja, brandtank was dat. Hij sprak met Filimon Wisseling, die natuurlijk morgen ook weer een bijdrage levert voor de Radio 1 Sportzomer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, in Over de Grens praten we iedere dag met Nederlanders in het buitenland. Wereldwijd wordt er op sportwedstrijden gegokt. Dat is geen nieuws. En daarbij blijft geen enkel land bespaard. En ook Noorwegen niet. Ja, zo is het toch, uh, Windy Kester? Ja, dat klopt. Ja, jij zit in Noorwegen. Wat is daar gebeurd? Nou, er. Um is hier een geval van matchfixing. Of in ieder geval, de politie onderzoekt meerdere gevallen van matchfixing in het voetbal. Hm? En uh, dat heeft voor uh, nogal wat opschudding uh, gezorgd. Want uh, de competitie die, uh, loopt hier van uh, april tot oktober. Dus uh, we zitten eigenlijk er middenin nu deze zomer. En wat, wat, wat, wat, waar gaat het precies om? Het gaat erom dat uh, afgelopen zondag werd er een uh, eerste divisiewedstrijd tussen Ullerns-Aker-Sissa... Uh, tegen hamkam, uit Hamer. Uh, werd vlak voor de wedstrijd afgelast omdat er een uh, speler verdacht werd van fraude. Hij zou, uh, ja, zou resultaatmanipulatie hebben uh, gespeeld, geld hebben ingezet op, uh, op zijn eigen wedstrijd. Nou, de club zei van nou dan spelen we wel zonder die spelen, maar uh, hij is toch afgelast, omdat het niet duidelijk is of er meer mensen daar betrokken zijn. En vervolgens kwamen er allemaal tips binnen van uh, andere clubs die. Uh, die ook dacht van, nou, hier zijn wel wat resultaten die niet helemaal kloppen. Onder andere uh, Follow Ustseeden. Uh, club Follow, die is vlak buiten Oslo, die uh, stonden een paar weken geleden met 3-0 voor... en verloren in de tweede helft, toch nog met 3-4. Dus die club uh, heeft dat gesteld en er is uh, een speler gearresteerd zelfs vanwege uh, matchfixing. En uh, ja, dat, dat is overgedragen aan de politie en dat wordt onderzocht nu of, uh, of hij inderdaad... Uh, vervolgd kan worden voor uh, oplichting. Nou, Zo was er nog een andere club die ineens uh, dacht van, goh, wij hebben laatst verloren met 7-1. Dat is toch ook wel heel verdacht. Dus ineens uh, gaat het balletje rollen. En, uh, het balletje gaat rollen. Ja, het, ball het balletje gaat rollen. Ja. Uh, maar wie zit daar achter dan? Want het, het lijkt wel of het allemaal georganiseerd is. Ja, dat is uh, nog zeer onduidelijk. De, de baas van de voetbalbond hier heeft uh, gezegd dat uh, georganiseerde misdaad erachter zit. En dan zou het gaan om de Zweedse maffia, die weer een uh, vertakking is van de ex jugoslavische maffia. Maar uh, ja, de politie die kan dat nog, uh, nog niet bevestigen of ja. dat ook echt zo is. Okay, dus de Noorse voetbal wordt gemanipuleerd door de Zweedse maffia die uit voormalig Joegoslavie komt? Ja, dat uh, wordt gezegd. Okay. En um, wat wordt eraan gedaan? Nou ja, de, de, uh, de voetbalbond heeft het dus overgedragen aan de politie... omdat het uh, ja, als het echt om oplichting gaat, dan, uh, dan is het natuurlijk een zaak voor de politie. Uh, vervolgens uh, heeft de voetbalbond ook geroepen dat er een uh, protocol opgesteld moet worden... zodat uh, mensen niet meer op hun eigen of spelers en eigenlijk iedereen die bij een club betrokken is... dat die niet meer op hun eigen wedstrijden kunnen gokken. Want uh, ja, die kunnen natuurlijk uh, beïnvloeden... En de minister van Cultuur die heeft zich, de cultuur en sport is dat, die heeft zich ermee bemoeid en die kondigt aan om een handelingsplan tegen matchfixing op te zetten. Maar wat we, da ja, wat we daarbij voor moeten stellen, dat uh, is nog niet helemaal duidelijk. Maar er wordt in ieder geval op alle niveaus over gepraat. Oké, okay, dankjewel. Winnie Kester, kortsmut in Scandinavië. Ja, dan nog zo'n serieuze zaak. Een Zuid-Afrikaanse boer die heeft zijn kudde schapen met draagbare telefoons uitgerust. Ik zeg het nog één keer. Een Zuid-Afrikaanse boer heeft zijn kudde schapen... met draagbare telefoons uitgerust, dat u het goed heeft gehoord. Ellis um, van Gelder in Zuid-Afrika. Waarom ja, dat is het, toch? Ja, ja, waarom geeft een boer zijn schapen een mobiele telefoon? Nou, hij is helemaal beu dat zijn schapen constant gestolen worden. Um, ondanks uh, zijn er weer 27 schapen verdwenen. En hij zegt, de politie doet niks. Dus ik moet zelf iets verzinnen... Om uh, die schapen te beveiligen. Dus ja, wat hij gedaan heeft, hij heeft een zeg maar, soort zenders om de nek van die schapen gehangen. En als die schapen het op een lopen zetten, dan uh, gaat de mobiele telefoon van de boer af. En dan gaat hij er achteraan. En hij heeft uh, al één uh, dader gepakt op die manier. Oh, kijk aan. Uh, maar waarom worden die schapen gestolen? Uh, ja, het is gewoon uh, een gigantische handel. Uh, er verdwijnen ongeveer hier 180.000 geiten, koeien en schapen. Ja, uh, voor een deel zijn dat Amerseid-Afrikanen uh, die het zien als een makkelijke misdaad. Uh, want ja, die schapen die lopen er in de wei en het zijn grote gebieden en het is moeilijk om dat te beveiligen. Dus arme mensen die dan maar schapen meenemen, maar die nummers zijn wel zo groot, de aantallen, dat er ook gewoon echt goed georganiseerde misdaadsyndicaten achter zitten, die er gewoon goede handel in zien. Um, een koe gaat bijvoorbeeld voor, uh, voor 1000 euro, nou, schapen 150 uh, euro. Ja. Dus uh, ja, goed handeltje. Ja, het is een groot probleem in Zuid-Afrika, criminaliteit uh, überhaupt het is een groot probleem in Zuid-Afrika. Ik begreep dat er ook uh, uh, mensen zijn die daar veel garen bij spinnen. Die bijvoorbeeld op een, beveiligings, op een beveiligingsbeurs, allerlei snufjes. Die, uh... Ja, klopt, inderdaad. Nou ja, deze boer heeft dit dus, uh, geloof ik, op eigen houtje verzonnen. Uh, maar om, uh, om niet te beveiligen hier tegen misdaad... Uh, ja, je kan het soms zo gek niet uh, bedenken. We hebben natuurlijk gewoon alarmsystemen en, en hoge muren. Uh, maar een uh, ander systeem is bijvoorbeeld... en dat gaat dan om uh, uh, um inbraken te voorkomen... Uh, is dat je een uh, rookmachine in je slaapkamer zet. En als uh, het alarm dan afgaat uh, en als er dus daders uh, op je stoep staan, dan uh, kan je die rookmachine aanzetten. En ze dus uitroken. Die rook gaat zo snel. Uh, dat die daar dus geen hand meer uh, voor ogen zien en het, uh, het hazenpad uh, kiezen. Dus ja, er zijn hier veel uh, manieren om uh, de criminaliteit uh, de kop in te drukken. Oké, okay. dankjewel. Ellis van Gelder vanuit Zuid-Afrika. Het is 1 uh, minuut over half negen tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van NOS. Hier is Rachid Finch. De vier bergbeklimmers die na de dodelijke lawine op Molmodi in de Franse Alpen werden vermist... zijn in leven en terecht...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 komend half uur praten we met VVD'er Pieter Winssemius. Willemijn Hubert, de Weervrouwe, die praat mee. En ook de directeur van de Honkbalbond, Robert E. Noorn. Maar we beginnen met radioactief water. Ik hoorde het zojuist, de provincie Limburg wil opheldering over een lekkage in een kerncentrale. Het ligt vaak over de grens in het Belgische Tiange. De provincie maakt zich zorgen over berichten dat er al jaren radioactief water lekt. De kerncentrale ligt aan de Maas, iets ten zuiden van Maastricht. Wim Turkenburg, atoomfysicus. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er aan de hand in de Belgische kerncentrale? Nou, wat ik uh, daarover uh, hoor is dat wij sinds 2006, in ieder geval is dat bekend... Uh, intern twee uh, liter radioactief water per dag weglekt uit een uh, opslagbad... ...van een, een, zeg maar een soort zwembad waar uh, spleetstofstaven die zijn uitgewerkt uh, worden opgeslagen. Die moeten worden gekoeld voordat ze kunnen worden afgevoerd. En in dat pad, dat is een heel diep zwembad, zeg maar iets van 10 meter diep. Grote betonnen wanden en daar zit dus een lek in waardoor er water weglekt uh, naar buiten het pad. Ja. Dat hoort niet? Dat hoort absoluut niet. Het is wel uh, licht radioactief water. Dus het is niet heel, heel gevaarlijk water. Het wordt uh, bij mijn weten ook opgevangen. En u heeft dat net uh, ook gezegd in het uh, nieuwsbericht. En het wordt dan verwerkt als radioactief afval. Maar het hoort niet. Nee, zeker niet. Nee, dus op zich uh, zijn er geen gezondheidsrisico's. Nee, er komt geen ravivater in, uh, in de Maastrecht. Er zijn ook geen gezondheidsrisico's uh, voor de mensen die in de centrale werken. Je moet het wel uh, in de gaten houden, want uh, zo'n lek hoort bepaald niet. Dat betekent dat er ergens een scheur zit in betonnen en in stalen platen. En uh, ja, men, men weet niet precies waar. En die, maar zo'n scheurvorming kan groter worden en dan kan er meer water weglekken. Op een gegeven moment zul je wellicht moeten gaan ingrijpen. Hmm. Um, dat lek zit er dus waarschijnlijk al, uh, al heel wat jaren. Ja. Um, waarom horen we dit dan nu pas? Ja, dat weet ik niet. Dat is inderdaad uh, vreemd. Men is verplicht om dit soort van mankementen te rapporteren aan de toezichthoudende instantie. Uh, die heet FANC in uh, België. En ik neem aan dat ze het daar uh, wisten... Maar het is wel vreemd dat toch in allerlei berichtgevingen daar niets over is gezegd. En ook niet in veiligheidsrapportages. Naar aanleiding van bijvoorbeeld het ongeval in, in Fukushima. Ja. Dus heel open heeft men hier niet over gecommuniceerd. Misschien ja. omdat men het een te verwaarloosbaar en verwaarloosbaar klein risico vindt. Maar het is bepaald niet netjes. Daar moet je open over communiceren. Ja, Wilson de studio is uh, oud-minister Pieter Winsemius van Vrom. Uh, dus ook de V van Volksgezondheid die zit erin. Okay. Uh, wat, wat is denk u de M was... van Milieu zat dit hoor. Ja, Oh, de ja. Ja, ja. En de V ook, hè, toch? Ja. Nee, maar dat is, dit is, nee, de V was van volkshuisvesting, oh, ja, en was van milieu. Oh, ja. en dat was, maar uh, u deze stelt wel kom. wat hij bedoelt? Ja, ja, nee, ja. Ik, ik help. Ja. Ja. Wat, wat denkt u als u dit hoort? Ja. Nou, dat is klunswerk. En, en, en dat is met juist met, met een gevoelig onderwerp zoals radioactiviteit moet je dit soort dingen natuurlijk niet hebben. En dus dat, daar moet je niet nonchalant mee doen. Want dat, dat, en dat radioactiviteit roept altijd vragen op. En dan kan je best een goed antwoord bij hebben. En Wim Turkey prima antwoord. Maar uh, dat moet je gewoon niet hebben. Maar wat is het protocol? Ik heb geen idee, maar dat, dat het in het protocol staat dat je lekker hebt in een, in een, in een, in een bassin waar je, waar je staven gaat koelen, dat. dat... Geloof ik niet. Nee, dus dat, Maak dat het dicht dus. misschien. Ja, maar natuurlijk. Ja. Maar natuurlijk. Dus dat, uh, daar bestaat geen twijfel aan. Dus daar moet je niet stoer over gaan doen. En niet nonchalant over. En we vangen het op en al die dingen. Dat is allemaal nonsens. Ja. Bent u het met, met Wim Turkenburg eens... dat het meest zorgelijk in deze situatie niet zozeer het lekken is... maar het feit dat het niet bekend is dat het lekken? Nou, dus een hoop dingen zijn niet bekend. En dat, dat vind ik niet eens zo erg. Het meest zorgelijke is dat de lui uh, nonchalant... eigenlijk nonchalant doen met iets waar je zegt... Dit moet, je, dit moet je, gewoon dit soort, dit soort risico's of dit soort... Uh, persproblemen moet je gewoon niet willen hebben. Punt. Klaar. Af. Moet je niet willen hebben. En, en als je daar nonchalant mee gaat doen, heb je het niet begrepen. Nee. Werk, uh, werk aan de winkel dus voor de Walen, meneer Turkenburg? Uh, zeker. Uh, er is net besloten, of onlangs besloten... dat de reactor niet in 2015 wordt gesloten... maar tot ja. 2025 mag blijven doordraaien. Ja. En dus, een van de vragen is: moet je dan het lek dichten? Maar dat zal heel moeilijk zijn. Waarschijnlijk moet je dan alle spijtstaf eruit halen. Ja. En dat is op zichzelf al een risicovolle klus: het water eruit halen. En dan moet je gaan het lek gaan dichten. Dus ik neem aan dat ze de voorkeur aangeven om het maar zo te laten, goed te monitoren. En uh, ja, als daar de toezichthoudende instantie mee akkoord gaat, dan is dat misschien ook nog wel verantwoord. Maar het is niet zoals het uh, zou moeten. Ja, nou duidelijk. Meneer Teukenberg, dank u vriendelijk. Goedenavond. Dag. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzone. Haven't I told you? Didn't you know that everything you heard was not exactly how it was? Yes, that's true. Sabrina Stark. Ja, uh, Pieter en Samius. Lekker Lekkere plaat om op hart te lopen, kan ik me voorstellen. Dit. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou... Ik heb nooit muziek gelopen op... om hier te uh, zijn. Oh, oh, dat niet. Nee. Even wat anders. Uh, invoeren van een kilometersheffing en ruim baan voor het openbaar vervoer. Een grotere rol voor Europa in het milieubeleid. En volop inzetten op herwinbare energiebronnen, zoals het te mooi heet. Geen bezuinigingen meer op de natuur. En dat als goed. het bedrijfsleven voor vervuiling zorgt, dan moeten vervuilers daar ook financieel voor opdraaien. Korte samenvatting van een tienpuntenplan. Uh, vorige week is opgesteld door twee ex-ministers, een aantal burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en andere leden van de VVD. Ja. Pieter Winsemius. Opmerkelijk? Ja. Nee, nauwelijks. Oh. Want er staat eigenlijk, als je erover nadenkt, ik heb nog weer een keertje net nog een keertje goed nagelezen. Dit, dit moet redelijk normaal zijn wat daar staat. En voor, de, voor de gemiddelde vaderlander. En, en dus het. het ik niet zo opmerkelijk. Ik zou het jammer vinden als ze het niet deden. Maar, het is niet, uh, wel opmerkelijk, uh, maar niet opmerkelijk voor de gemiddelde VVD'er, denk ik dan? Als je... Nou, de, dat is het aardige. Uh, um, uh, um, als je het onderscheid maakt tussen de luiden die het programma opstellen... En de gemiddelde VVD'er, dan kon de gemiddelde VVD'er zich wel eens aardig hierin vinden. Ja, uh, uh, kilometerheffing, rijnbaan voor het openbaar vervoer? Nou, kilometerheffing zijn vele varianten mogelijk. Maar als je het allereenvoudigste doet en je wilt die files voorkomen... dan is dit een, kan het redelijk effectief zijn met een kilometerheffen. Maar je zou het nog veel eenvoudiger kunnen doen. Maar goed, dan, dat is wel strijdig met een deel van wat die VVD wil. Want die vindt dus de, de auto ontzettend belangrijk. Het wordt hier nou, dus asfaltpartij natuurlijk, de VVD. Dat, dat heeft, heeft men er een beetje van gemaakt. Wie uh, hebben dat gedaan? Dat laatste kabinet. En te blij met 130 kilometer. Ik bedoel, er zijn ietsje grotere dingen dan 130 kilometer in de samenleving. Denk ik. Uh, uh, maar daar hebben ze een beetje het groot punt van gemaakt. En een aantal was er veel te blij mee. Uh, um, u zei al van de tien punten wijken nogal af van de, uh, van, van de punten in het verkiezingsprogramma. Nou, niet eens zo erg veel hoor. Ik denk dat uh, als ze daar goed over nadenken, en ik hoop dat ze dat doen. De, de mensen die het verkiezingsprogramma opstellen, dat ze eigenlijk een groot deel zo kunnen overnemen. Ja, dat zou goed nuttig zijn. Dat hebben we eerder ook gehad hoor. Ik heb met Ed Nijpels samen twee keer... Uh... Zijn naam staat ook onder deze ja, drie ja, punten? Ja, Ed heeft hier een uh, serieuze rol gespeeld. Uh, uh, maar je, de VVD heeft eigenlijk het milieubeleid, is heel grappig... is gemaakt in de periode... eerst Leenert, ging jaar, die was VVD, toen ik en toen Ed Nijpels... het was drie achter elkaar. Het is het enige beleid in Nederland waar je kan zeggen... één partij heeft zijn stempel geslagen en de rest heeft het mis laten lopen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan kwam de Partij wat, van Arbeid in CDA. Na nou, het CDA is helemaal een, een En een wat we staan er nog van over in deze VVD? Veel kern, uh, maar op dit moment hebben, is, het daar eigenlijk een, uh, is er weer een beetje de neiging... om, uh, om tegen, eigenlijk terug te vallen op iets heel ouds, uh, wat eigenlijk al weg was. Uh, dat je hebt links, en dat is voor milieu en voor cultuur... en je hebt rechts dus voor het bedrijfsleven. Dat is ontzettend stom, want het bedrijfsleven loopt de straatlengte voorop... als je bedrijf als Unilever neemt en dergelijke, Axo, Nobel... dat zijn internationaal gesproken dat koplopers in de milieukant... ver voor de overheid... Ver voor het VNO en al die andere organisaties. Uh, ver voor, voor ook zelfs de milieubeweging. En waarom straalt dat dan niet af op uw partij? Nou, omdat er een deel eigenlijk nog steeds denkt dat die in de middeleeuwen zit. En die probeert daar dus uh, tegenover elkaar te zetten dat het nog steeds die oude strijd is. Uh, je ziet het heel grappig met staatssecretaris Bleker met natuur en landbouw. Die denkt dat dat een strijd is. Jongens, dat gaat geweldig de meeste keren. Soms heb je ruzie met elkaar, die landbouw en die natuur. Ja, mag het 5%, 5 van de keren, maar 95% is dat, heeft iedereen gezegd. Ja, dit moet wel eventjes gebeuren hier. Dus dat is, het is een beetje jammer dat er een hoop lui uh, een beetje weinig contact hebben met uh, wat er werkelijk gebeurt. Ja, dus meneer Bleeker komt uit de middeleeuwen eigenlijk? Uh, door... uh, nou, dat wil ik niet zeggen. Hij komt uit Noord-Groningen, of Oost-Groningen. <laughs> dat, dat gaat te ver. maar... <laughs> Zo wilt u Oost-Groningen niet te Nee, Mijn ons. moeder komt er ook vandaan. Dus <laughs> <laughs> <laughs> maar wat mij opviel, wat u net zei, is dat te, die tien, dat, dat tienpuntenplan. dat staat uh? helemaal niet ver weg van de VVD. Nee. Maar het staat ver weg van de opstellers van het programma nee, denk, voor de VVD. Ik, nee, ik denk het niet eens. Ik denk dat als je dat als. Ja, maar bij... dat zei u dat we wel net. Dus ik, ik, ik, nee, ik zag dat daar dat, een enorme dat, scheiding nou, in. Nee, uh, nee, nee, de opstellers van het programma zouden nog wel kunnen. Vinden, maar er zit in dat kader van die VVD zit een te verre vereenvoudiging. Die denken dat ze weer hard moeten gaan roepen en zich moeten afzetten. En dan komt er inderdaad de 130 kilometer roepers. Hè, en dan zitten er een paar zelfs in de Tweede Kamer. Ja, die mensen die, die tippelen gewoon als je zoiets krijgt. Het is geweldig, is dat. Ja. Maar dat, is dat uw partij nog wel? Ja, zij moeten zich serieus afvragen of ze nog wel bij de liberale hoek horen, maar een aantal van die lui, maar dat, is, dat hoort bij. Weet je, liberalisme heeft iets ontzettend grappigs. Liberalisme is je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen en de verantwoordelijkheid voor anderen, in de mate dat je het kan. En daar horen ook toekomstige generaties bij. Dus past naadloos in milieubeleid, past naadloos bij een liberale filosofie. Ik moet die verantwoordelijkheid wel willen nemen. En ik zit nu toevallig hier, nou dan moet ik die verantwoordelijkheid nemen. Dat is reuze prettig, past er schitterend in. Alleen een aantal mensen ziet dat niet helemaal scherp. Dat is jammer. En welke mensen, uh, welke partijen in Nederland zien het dan wel scherp? Op dit punt, nou, er zitten een aantal andere partijen die iets verder gaan. Uh, uh, op dit moment, maar die hebben dan weer het bezwaar... dat ze daar op andere punten... Uh, Zoals? Mijn idee, nou, ik, denk dat ik, ik voel mij in de VVD buitengewoon op mijn gemak. Omdat op uh, dit moment van fenomenaal belang... de financiële-economische kant moet je echt scherp spelen. En ik denk dus dat, dat we hebben te groot financiële probleem hebben. Dat kunnen we niet laten rusten. Dat is een te grote uh, ja, lastpost voor de toekomst, zeg maar. Uh, en nou vind ik prima dat die VVD daar scherp op aanzet. Ik vind dat zo'n Koendersakkoord moet ik eerlijk zeggen... iedereen deed er heel blij mee, maar ik vond eigenlijk twee keer niks. Ik bedoel, mm. met alle respect, hoe dicht je een gat in een overheidsbegroting... de belastingen te verhogen en de salarissen te bevriezen? Ja, dat kan ik ook. Dan heb je niks gedaan. Alleen meer overheid, als je belasting volgt, krijg je meer. En dan, moet je, dan ga je dingen van doen. Maar het ging hier over, over uh, het liberale groen. Het, ja. het groene liberalisme. Als u, nou, um, als u nou zegt, nou ja, bij de VVD is dat misschien niet helemaal uh, gewaarborgd. Aan de, aan de, nee, sorry. De nee, nee, VVD moet het wel gewaarborgd zijn. Het is ja, van dat zou fenomenaal moeten. belang dat dat daar weer in gaat zitten en de VG heeft daar grote rol Dat Het zou gespeeld. moeten misschien, ja. maar u heeft er niet helemaal vertrouwen in, heb ik het inderdaad. Ja, dat gaat van. wel gebeuren. Natuurlijk heb ik er vertrouwen in, anders bleef ik er niet in. Nou, maar, maar je hadden, moet bij hadden... blijven sleuren. Mark Rutte heeft de term groenrecht wel eens ja. in de mond ja. genomen. Ja. Ja. Dat is ja. een aantal jaar geleden. Ja. Daar horen we niet zoveel meer over. Nee, dat is zo. Uh, ze hebben toen besloten in een verkiezingsprogramma... om echt heel exclusief op de economische kant te gaan zitten. Was verkiezingstechnisch was dat een verstandige keus. Dat betekent nog steeds niet dat je dan dom hoeft te doen met, met natuur en milieu. Mm -hmm. En... Dat zo'n regeerakkoord wat eruit kwam, was, heb ik me ook vrij hevig tegen verzet. Uh, dat was veel te zwaar ingegrepen, uh, ook op die hoeken. En daarna nog volstrekt verkeerd uitgevoerd ook nog. Hè. Met een gedoogpartner uh, die u niet aanstond? Dat was, speelde nou zeker een rol. Ik vond trouwens de beide partners niet geweldig. Goed. Met het CDA was ook een spannende vraag. Want bij het CDA was de vraag, wie heb je een hand gegeven? Ja. Als je daar een hand geeft, wie was de baas van het spul? Dat begint nou pas duidelijk te zijn. Maar toch, die, dat, dat groenrechtse ideaal ja. is uit beeld geraakt. Dat is, de, zoals Mark Rutte er toen mee bezig was, is uit beeld geraakt. Moet je mij verder niet vragen, want dat was zijn beeld wat hij had. Maar daar kon ik mij behoorlijk in herkennen, ja. ja. En dat, dat heeft men eigenlijk een stuk laten vallen... dat niet nodig was geweest. Hm. U kunt zich erin herkennen dat het uit beeld raakt? Nee, dat, dat kan ik wel zien, dat het uit beeld <laughs> ja. raakt. Ik, ik vind het wel spijtig dat het gebeurd is, om eerlijk ja. te zijn. Ja. En ja. Nou ja. Moet dus, daar moet dus wat aan gebeuren. In ja. hoeverre denkt u dat dat, dat uh, tienpuntenplan een kans heeft? Uh, kan ik moeilijk inschatten? Ik, ik heb... Het grappige is dat in de VVD-fractie uh, in de Tweede Kamer een aantal lui zit die daar echt veel van weten. En ook echt goed in het vak zijn. Stef Blok, de fractievoorzitter, zat in het bestuur van het Zuid-Hollands landschap. Uh, Adso Nicolai er nou uit, was voorzitter van Vogelbescherming. René Leegte, de woordvoerder milieu, zat in het bestuur van de Waddenvereniging. Dat zijn mensen die er feestelijk veel van weten. Dus de basis zit daar, alleen op een of andere manier zijn ze een beetje weggespeeld geraakt en een beetje stil geweest. Ja. Nou, dat moet een beetje komen nou. En als ze nou zeggen van, uh, ja, dat is mooi, zo'n tienpuntenplan... maar dat kunnen we gewoon niet allemaal overnemen. Uh, uh, je mag er twee uitzoeken, Gietenwin Semiës. Nee, dat moet je mij niet vragen. Jawel, dat uh, doe ik, ook wel. Ja, maar dat, dan hoef ik niet te antwoorden. Nee, dus dat, dat, dat heb hard. ik geleerd in de loop der tijd. <laughs> ja, dat dacht uh, ik al. <laughs> nee, dat, dat, dat, dat... Ik probeer dat het gewoon nou, Nee, dat is niet zo relevant. Uh, ik vind dat die partij moet die keus maken. Ik ben, ik kan mij... Wat er in de verkiezingsprogramma staat, klinkt misschien een beetje... maar het kan mij minder schelen dan wat men ermee doet. Je gaat na een verkiezingsprogramma in een coalitieakkoord... als je in een kabinet komt, ga je toch onderdelen uit onderhandelen met elkaar. Weggeven, geven Ja, aannemen. maar daarna komt er eigenlijk wat je in de praktijk gaat doen. En in de praktijk kan je vaak ontzettend veel dingen doen... die helemaal niet afgedekt zijn in de coalitieakkoord de en dergelijke. In zo'n coalitieakkoord en staat relatief weinig... Op hele grote punten. Ik zat toen ik in het kabinet zat in 82. Toen hadden we nog dinosaurus. Hè. Uh, toen, uh, toen stond er in het GERAC-akkoord over milieu alleen maar... dat er deregulering moest zijn. Nou, dat was een deregulering, dus regels kwijtraken. Mm -hmm. En we hebben toen prima kunnen werken. Als je dat maar met verstand invulde. En, en met een beetje gevoel dat het ging uitstekend. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Ja, maar... maar het gaat om de instelling. Willen we ons hier voor hard maken? Ja. Dat was toen, hè, een andere tijd... Ja, natuurlijk is het een andere tijd. Zou, zou, dat dat, nu, zou dat nu nog kunnen dan? Ja, maar natuurlijk. Moeiteloos. Moeiteloos. Ja, dus als je kijkt hoe het draagvlak voor het milieu is toegenomen. Hey, uh, is ieder... dat toch zo? Want er is al gezegd een paar jaar geleden... deze crisis is een kans. Dit is een kans om, om ja, vriendelijk te gaan werken... Ja, om weer ik, opnieuw ja, te ja, beginnen. Dat, dat, ja, dat, dat vind dat ik... Dat, doet dat is niet. wel een beetje uit de beeld gegaan. Ja, gehaald. dat doet nog niet zoveel. Maar als je gaat kijken... iedereen heeft dubbel glas... Spouwmuren zijn allemaal geïsoleerd. Als je kinderen vraagt, 75% weet wat, wat klimaatverandering is. Het kabinet niet, maar 75% van de kinderen op basisscholen weten het. inmiddels. En dat je energie niet moet verspillen. Hey, jongens, we zijn wel ietsje verder gekomen. Afval wordt gescheiden. Als ik in de tijd hebben het over gehad, 85 was dat. Kan je huishoudelijk afval scheiden. Nou dan zeiden ze dat je eruit gegooid, is het voorstel. Want dat is geen draagvlak voor. Ja, moet je eens kijken wat er gebeurt. Maar dat gebeuren ook dingen als uh, uh, subsidies op zonnepanelen... wel, niet, wel, niet. Nou, terwijl... Dat is echt in de marge. Ja, ja, je? Het draagvlak is waar mensen uh, zeggen... Hey, vinden we dit belangrijk... en gaan we bij grote beslissingen... wezenlijk kijken wat we ermee doen. Hmm. En dat je dan ze nu nog wat aanschaart met kleine dingen op mijn zegen heb je hoor. Maar volgens mij is dat, e maar dat is toch een van uw punten, is toch een BTW-verlaging op zonnepanelen? Dat is niet zo klein, maar het is een, sub een van de punten die daar als subpunt bij een van die tien punten staat. Dus dat kan je prima als je het doet. Hmm. Maar het belangrijke is dat zo'n partij zegt. wij vinden dit ook belangrijk en wij willen dit ook doen. En, en uh, uh, dat geldt voor de andere partijen ook. Ik maak me meer zorgen over het CDA dan de VVD op dit moment. Als ik eerlijk moet zijn. Want die hebben er helemaal niks van gemaakt het CDA. Wat voor coalitie ziet u uh, uh, het liefst ontstaan in september? Met het CDA, denk ik? <lacht> nou, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat je een hele, toch wel een vrij brede coalitie moet hebben... omdat je een aantal hele grote dingen moet doen. En als je grote dingen moet doen, moet je zorgen dat je draagvlak hebt. En bovendien is dan van belang dat je um, dat draagvlak... niet alleen gedurende kabinetsperiode van maximaal vier jaar hebt... maar dat er dingen doorlopen. Dus dat je niet elke twee, drie jaar van spoor wisselt en dan weer teruggaat. En dat risico zit er altijd in. Dus een draagvlak is van belang dat je uh, de breedte zodanig hebt... dat je een redelijke kans hebt dat dat voor maatschappelijke verandering... tussen de vijf en tien jaar loopt. En dan wie, je het, wat. wie zit er dan allemaal in dan? Ik had de afgelopen keer had ik het veel aardiger gevonden... als het uh, Partij van de Arbeid erin gezet had met het CDA, D66, VVD. Dat is een hele brede coalitie. had ik veel aardiger gevonden. Maar of dat nou nog steeds zo is... dat moet ik eerst maar de verkiezingen een keertje afwachten. Ja. ja. Oké. Okay. En er zit natuurlijk Rutte uh, in het Kanshuis. Als het er nu ligt. In dat geval, daar heb je niks tegen. Dat is een buitengeweken, ontzettend goed moment opschieten. En, uh, ik vind dat hij dat heel positief enthousiast doet. En dat is ook belangrijk. Dat je toch een sfeer erin houdt. van we gaan, uh, we gaan wel voor de verandering van het land. Ja. Goed. Uh, bent u ook zo blij dat Mark van Bommel terug is? Terug in Nederland? Ja. Op het veld ook? Uh, zelfs. Ja, met PSV. Uh, ja, ik ben, maak me meer zorgen over Ado Den Haag, wat die nou krijgt. Nou, ik dat hoop is... dat Boelikin daar naartoe komt nog. Maar ja, dat... ja, ook interessant, maar ik moet toch echt even een zwaai terug naar Mark van Bommel maken, want daar hebben we een bandje van. Oh, dat is een bruggetje. Ja, dat is een. Ja, ja. Ja. Van Bommel is weer terug op, uh, op de ja, Nederlandse Velden. Ja, uh, de deceptie van het uh, Europese kampioenschap, waar ja, we natuurlijk allemaal al bijna vergeten. Uh, stond hij vandaag voor het eerst weer op het trainingsveld bij PSV. De club uh, waarvoor hij ook uitkwam uh, van 1995 tot 2005. En na zeven buitenlandse jaren komt Van Bommel dus weer thuis. Ja, thuis is uh, misschien een groot door, maar Ik voel wel heel erg prettig dat ik weer op het veld zal hier bij PSV. Een uh, dingen veranderd, maar uh, de belangrijkste dingen op de hertgang... de familie van Kemenaar, de macht van heuvel, die zijn er nog altijd. Dus je voelt je direct wel thuis, ja. En als je dan op het veld komt, dan uh, voelt het heel vertrouwd.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 Uh, anderen proberen te helpen me dienstbaar op te stellen. En daarbinnen we, uh, moeten mijn kwaliteiten tot uiting komen. En nou goed, ik heb zeven jaar aan het buitenland gespeeld uh, bij, bij mooie clubs. Een uh, aantal prijzen gewonnen, dat probeer je mee te nemen. Die ervaring die je hebt dan uh, probeer je over te brengen op de groep. Waardoor ze er zelf ook iets aan hebben. Waardoor je die groep uh, helpt. Het is dus niet alleen je, je voetbalkwaliteiten, uh, maar ook je andere kwaliteiten die je uh, teams kunnen helpen. Hoe werkt dat? Stel jij jezelf ook ijs aan het begin van zo'n zo seizoen? Doelstellingen, maar ook eisen? Nee, ik wil wel gewoon mijn, mijn, mijn niveau halen zoals ik dat in het buitenland gehaald heb. In de laatste zeven jaar was het een vrij constant niveau. Um, en als ik dat hier haal, ja, dan is dat een heel goed, heel goed niveau. Maar er is geen garantie dat het dit jaar weer gebeurt. Heb je het EK al een plek kunnen geven? Maar goed, um, het EK was heel erg teleurstellend.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 Ja, je noemt hem al even je schoonvader, die uh, heeft inmiddels afscheid genomen. Ja, hoe heb jij die keuze beleefd? Nou, Ik vind het uh, als, uh, als speler en als schoonzoon, uh, ja, baal ik er wel van. Want het is gewoon een hele goede trainer. Vind je, het, zou je het ook respectloos kunnen noemen hoe er op het laatst vooral met hem om is gegaan? Ja, Er is al zoveel uh, gezegd en, uh, en geschreven daarover.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 Dus je bent en blijft nog steeds beschikbaar? Normaal. Ik ben er heel duidelijk in geweest. Hè? Ja. Mark van Mommel was dat... Uh... Je gaat het niet doen. Nee, hij was er wel duidelijk in geweest. <laughs> met het ja, en hij sprak met uh, verslaggever Matthijs Weststraat. Ja. Robert Enehoorn, je bent coach. Uh, zometeen gaan we uitgebreid... Uh, uh, of je was coach, uh, zo je wilt, nu weer uh, directeur van de uh, <laughs> Ik zag je al weer kijken van... Dat zeg je faal. Nee, ik keek naar de grond. <laughs> <laughs> vind je een goede keus van Gaal? Ja, dat is voor mij lastig uh, te zeggen. Ik denk wel dat, dat er duidelijkheid nodig is. Er is natuurlijk best wel wat gebeurd. Dus, dus een strakke hand, die is wel noodzakelijk. Hmm. Maar goed, uh, er zullen de beste in, in het voetbal meer zijn met een strakke hand. En uh, Louis is, daar, uh, is er daar één van. En de toekomst uh, zal, het weer, zal het weer leren. Ja, dus gewoon een goede coach. Nou ja, goed, ik denk dat, uh, dat uh, ook de, de, zijn tegenstanders volgens mij uh, nog nooit hebben gezegd uh, dat hij een slechte coach uh, zou zijn. Ja. Ja. Het nee, is meer ja. uh, omgang met, uh, met pers, nee, ja, uh, omgang ja. met, uh, met de grotere jongens. Ja. Uh, en dat, dat, ja, daar heeft hij nu weer mee te maken, maar uh, de ik, ik denk dat een coach nooit is uitgeleerd. En dat zal bij hem ook zo zijn, dus... Ja. Nieuwe ja. kans. Ja, duidelijk. Hij heeft bij Barcelona wel geleerd hoe hij met dat soort eh, sterren moet eh, omgaan. We gaan het zien, inderdaad. Zometeen eh, na negen dan praten we met jou door. In ieder geval over de Haarlemse honkbalweek. En praten we ook over massa-ontslag in Frankrijk. In de fabrieken van Peugeot. Tot zo. Nachtvluchten.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 Het nieuws van alle kanten. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon. Hamburgers voor Noppers, oh oh. oh. Hamburgers voor noppes, oh. oh.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 Dit is Radio 1.